11 uur. Mark Hokker met het NOS Journaal. Ariep blijft voorzitter van de Tweede Kamer. Tot 10 uur konden kamerleden zich kandidaat stellen... maar niemand anders had zich gemeld. Ariep wordt morgen officieel benoemd, maar dat is een formaliteit. Ze is sinds januari vorig jaar voorzitter. Ze volgde toen VVD'er van Miltenburg op... die opstapte in de nasleep van de TV-deal. De Gezondheidsraad vindt dat embryo's mogen worden gekweekt voor onderzoek... De raad adviseert de regering om de embryowet aan te passen. Nu mogen alleen embryo's die na een vruchtbaarheidsbehandeling zijn overgebleven voor onderzoek worden gebruikt. Het kweken van embryo's uitsluitend voor onderzoek is niet toegestaan. Het wordt gezien als een te grote inbreuk op het respect voor leven. Maar volgens de Gezondheidsraad is dit niet het geval als het onderzoek is gericht op het voorkomen van ernstige aandoeningen... en als er strikte voorwaarden aan worden verbonden. Het omstreden slachthuis in de Belgische stad Tielt wil flink uitbreiden... Jaarlijks zouden er een miljoen varkens meer geslacht moeten worden, melden Belgische media. Het is de vraag of het zover komt, want de productie in het slachthuis ligt voorlopig stil. Dierenrechtenactivisten filmden onlangs undercover in het slachthuis... en zo kwamen beelden naar buiten van zware dierenmishandeling. De helft van de oud-studenten met een betalingsachterstand krijgt te maken met een deurwaarder. Het gaat jaarlijks om 140.000 mensen... Het komt vooral doordat het misgaat in de communicatie tussen duo en de oud-student, zegt de nationale ombudsman. De dienst uitvoering onderwijs gebruikt volgens hem te ambtelijk taalgebruik... of stuurt mails met een standaardreactie die in de spembak verdwijnen. Studenten krijgen onder meer schulden doordat ze hun OV-kaart vergeten stop te zetten. Het weer, flink wat zon, later vanmiddag in het zuiden wat bewolking en kans op een onweersbui. Het wordt 16 graden op de Wadden tot lokaal 20 in het Midden- en Zuidoosten...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 En we doen allemaal geweldig ons best. Het is een orkest van een man of zes. We spelen enkel dictionaries, want wij zijn staan.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 Tegen middernacht wordt onze stemming minder vrolijk. We zingen dan met droef gelaat en we gaan nog niet naar huis. Op onze weg terug klinkt het gezang niet bijster olijk. Wanneer we nog wat stamelen van, en mijn moeder is niet thuis. Maar het altijd zijn nederlijk snuit. We gaan toch vanavond uit. hey, ik ben hey, goede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 Het zal ik in Marie zijn. In Marij zijn, ja, ja, ja, jee. Wat zal je ding met geld een speld of zestig paraplu's van zij allemaal op haar rij. Niet dat ik dat hoef, daar heb ik toch niks aan. Maar ja, het kan, het kan, het kan.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 Naar die fijne hippe riviera, na die mooie blauwe, zonnige riviera.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 Ik ben een geboren eenzaam mens, maar het was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. Huh. En als zeggen mijn relaties tegen mij, maar joh breng toch die jas naar de stomerij maar dat fort, dat begint al knap eens te verminderen. Maar juist zo vage bond als ik die komt pas reuze eensjes schikt met zijn ouwe jas, twee morten en tien morten, kinderen.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 Alsjeblieft, hoe is het met jou en haar? O oh, papa, mama huilt bijna de hele nacht en dan kan ik bijna niet van slapen. Hé hey Monique, misschien maak jij haar het leven wel zo zuur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 De maar wat moet je nou als je niks hebt? In deze wereld waar je steeds wordt genet. Bij ons thuis was vroeger geen brood op de plank, moeder kon dat niet betalen.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 En het Maar wat moet je nou als je niks hebt? In deze wereld waar je steeds wordt genet.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 Daar lachte in de groet, de parafoon en af. Hij hielp haar netjes overheen, de juffrouw zei... neer. de zuster, ze had toch gelijk en dit doe ik nooit meer. Nou, kom op. Loopt dus zo alleen in de regen. Vertellen. Nou, ik ben daar eigenlijk tegen, meneer, dat zal ik u maar dadelijk vertellen. Ik heb een parapluie voor, dat is een goed idee, maar loop een beetje sneller, want ik moet naar de wc. Samen met u, onder een paraplu. wie de wit? samen met u, onder een paraplu.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 Zorgen, of in de rats moet Dan helpt de een zoveel ik en de ander. Zo so zijn de Jordanezen, ze so leven niet je me, mee bij for the stars.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 Een maak je blijven zien Ik heb geen drink in zo'n Franse perno. Dat witte spul krijg je van me cadeau En ook die Duitse aquavit, Die drink ik van mijn leven niet In plaats van vodka, ook een liché Een piketanissie, een piketanissie Een piketanissie, dat gaat er altijd in een pikke tanassie gaat er ook te dien. Een dikke tanassie mag je blijven zien. Ik heb geen trek in zo'n Franse perno. Dat witte spul krijg je van mijn cadeau. En ook die Deense aardgewaadvies, die drink ik van mijn leven niet. In plaats van vodka of een lysine. Een dikke tanassie. Een piketanessie, een zie. dat gaat er altijd in. U hoort de muziek van Johnny Jordaan. Bij ons in de Jordaan. Jordaanse wals en uh, piketanessie. En daarvoor Ja Zuster nee Zuster met uh, Laat En uh, samen met u...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 En allen gezocht. Dus aten de muisjes, besluitjes met muisjes. En iedereen zong toen, wat is er of pijn? Een, een muisje, een molen in molen.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 Die hebben het feen naar hun zin de molen staat leeg want geen vrouw durft erin nee! er De liefde trekt van de leer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 U luistert naar Zandvoerder Zandvoort. Met Mario Zandvoort. Jij bent zo wijs. Dat zegt een kind. Jij bent zo gereis. Dat zegt een kind. Jij bent vertrouwd. Meer. Je wordt alleen